Overigens, het is niet, het is voor ons niet belangrijk of niet relevant voor onze studie deze kwestie. Op welke manier we werkelijk dus om dan de theologie of weet ik veel, om, te, om hier uit te komen. We willen absoluut, we hoeven absoluut niet uit te komen of het is niet onze taak, we worden er niet beter van ja. als we het uh, uitkomen hier in deze kwestie of niet, ja. of uh. hoe dat komt dat de Heilige geest zonder vaderlijke, zonder fysieke vaderlijke, fysiek vaderlijke zaad in haar kwam, binnenkwam in de Miriam en zijn moeder en het kind verwekt. Dat interesseert eigenlijk niet onze taak. Wij worden er niet beter van. Waar we, wat we leren voor ons wat belangrijk is wat Yeshua zelf heeft gezegd. Evet. Zijn woorden, die, die helpt ons wat hij had gezegd. En wat hier gezegd wordt, dat hij eigenlijk niet door zijn vader, dus, dus, dus wat wij noemen dat Onbevlekte bevangenis ja, of zoiets. Uh, ik had jullie iets gezegd ja, vanuit de Kabbalah. Op welke manier kunnen we dat zien? Dat het ho hoogste wat we kunnen zeggen vanuit de Kabbalah is. Dat de Heilige Geest zichzelf tot de vorm gekomen in haar. Ja, net zoals een regen komt. Zo kan dit misschien de Heilige Geest zichzelf in een speciale geval zo omvormen, dat het in vorm als zaad uh, komt, en dat de vrouw zwanger wordt. Maar, voor de rest interesseert ons, de we gaan er niet op in, we gaan niet hier uh, baanbrekende um, conclusies trekken hier, het is interesseert ons niet. Of dat door, door, door de christenen werd toegevoegd of niet, interesseert ons niet. We gaan gewoon verder. Maar één ding moeten we weten. Dat als wij niet begrijpen, moeten we zeggen, wij weten niet. Maar wij proberen dat, dat te onderzoeken naar ons vermogen. En zet toe. We gaan verder. Uh, Nechentien, vers Nechentien. We Joseph, bala Bala, Ištsadik Velo ava Le tita Le herpa Vajomer A sholhena, Basader en Yosef Bala, har echtgenoot, Ištsadik hij is een rechtvaardige man. Welo Ava en wenste niet, letita, om haar te geven, le gerpa om haar tot geven, tot gerpa betekent uh, uh, beschamelijk maken. Hij wilde haar niet beschamen. en hij zei, natuurlijk deze tegen zichzelf ik zal haar wegsturen in geheim, ja? zodat niemand dat weet. Twintig, o, hoshev kazot, weinig, malach Hashem, nirah elav bachalom. vayomar, Yosef. Ben David. Al ra. Mikahat et. Mirjam. Istecha. Jehanotzar. Bekirba. Miruah hakodeshu. Twintig. Hoe coshev kazot. Dus hij was zo so aan het. Hij dacht zo. So. Hij was zo aan het denken. We Hashem. En zie hier, de engel Gods, engel van Hashem, engel van Hawaia. Hij zegt niet Elokim, hij zegt engel van Havaia, dus barmhartige kant van Hashem. Nira'alaf verscheen aan hem, Bachalom, in de in in droom, in zijn droom. Wojomar, en zij. Josef ben David, Joseph, de zoon van David. Altura wees vrees uh, niet. Mika had het Mirjam om uh, Mirjam, jouw vrouw, uh, te nemen. Je had het zaar bekerba, want het vrucht dat wat. Uh, in haar bekirba, in haar bijk is, miroha kodeshu, die is van de Heilige geest. 22. Veegi joledet ben, vekarata et shmo Jeshua. Ki joshia et amo michato tehem en uhut de zein keke na deze zien we hij jo lade and zij zal een kind baren we karata et chmo en jai zal hem nomen zijde dit Jai zal hem noemen jij father Jai zal hem nomen jai zal hem nam Yeshua. En kijk nou waarom. Yeshua. Geef, jij zal hem naam geven, Yeshua. Kihu, Yoshia, want hij zal, bev hij zal uh, bevrijden, van het woord bevrijden, Yoshia, want, hetzelfde wortel, want hij zal bevrijden amo zijn volk, hem van hun zonden, Als dat geen Joods document is. Wat is, wel, van wie is dat wel? Hij zal zijn, de engel, de engel van Hashem zei, dat Yeshua zal zijn volk van, de, van hun zonden zal bevrijden. Zie je dat? Niet dat andere, niet de hele volk, voor alle volkeren. Dat kwam pas later. Maar in de eerste instantie moet bevrijd worden wie? De gar, de, de, het hoofd van de partsoef, van de mensheid. Want, goed, goed kijken. Eerst uh, begint de correctie van wat? Van lichtere killing, ja of niet? Yeshua is ketter. Het Joodse volk is het hoofd. Nu goed kijken, goed luisteren. Het Joodse volk is gar, ja, is, is het hoofd van een van partsoef van de mensheid. Dat is Chabad, Hochma, bina, daad. Duidelijk? Dus Yeshua staat eigenlijk in het hoofd, de kliketter. Aan de ene kant is in het hoofd, betekent verbonden. Aan de ene kant, net of, of het deel maakt deel uitmaakt van het hoofd, dus van het volk Israël. Aan de andere kant is het boven, chabad, dat is samen verbonden, chokma, bina, en daad. Chokma is, is uh, kohanim, dat zijn de, de priesters, wanneer ze Godlood krijgen. De bina, is zijn Leviten, ja, die, die, die helpen, die hielpen uh, priesters, maar dan ook in de Gadlood, dat zijn, zijn ze binnen. En dat is het volk Israël, de middelste lijn, die ontvangt door de dienst van die twee, rechts en links, hoog binnen ontvangt, uh, het licht. En, en vanaf de daad wordt licht doorgegeven aan de zat, ja? aan de zeven onderste sferen. En de zeven onderste sferen zijn de volkeren der wereld. Zeven maal tien. Elke heeft tien. Dus zeventig basisvolkeren, waaruit alle volkeren bestaan. Dus daarom, wie eerst moet gezuiverd worden, goed opletten waarom. Iedereen begrijpt nu? waarom wie eerst moet gezuiverd worden van alle mensheid alleen de lichtere kielin. want eerst komt de zuivering de eerste die gezuiverd wordt wie is dat de eerste altijd is de kliketter daarna de volgende klik komt klikbina. Dat is klikbina stap voor stap naar beneden de laatste is maar goed daarom zeg je ook dat want hij zal zijn volk uh, redden beter nog zeggen, bevrijden, redden van hun zonen. En natuurlijk dat de, dat de andere volken ook daarbij zullen komen. Dan pas, wanneer de Joden dus gered worden, zullen worden dan de hele hoofd, want andere, alle ontvangen van het hoofd. Alles moet komen uh, naar beneden. Nu zie je, iedereen ziet het, waarom wat we bedoelen daarmee, dat that, that, that het Joodse volk vormt een buffer. Yeah? Buffer tussen het licht en de volkeren der wereld. Hier is iets nu. Yeshua is ketter, staat apart. Ketter in de ketter is het licht is ingebed. Yeah? In keter zit de vader. Als Joden Jeshua aannemen, dan schijnt het licht. Dan, dan verbinden ze zich met de ketter, en dan van de ketter gaat de vader schijnen aan hen. Hele? En dan kunnen ze dat ook doorgeven aan de volkeren der wereld. Dat, is, dat was de hele bedoeling van het plan van de schepper. Met het zenden van zijn zoon Yeshua. Maar als zodra, so zodra, so, so so lang nee, so lang het Joodse volk Yeshua niet aanneemt, wat hebben we dan? Joodse volk hangt aan alleen Chabad. Boven hen is Keter Yeshua die accepteren ze niet. Dan betekent de sloten, ze zijn gesloten van boven. En naar beneden kunnen ze niets doorgeven. Iedereen ziet het? Naar beneden de zeven onderste, dus bovenaan hebben wij Einsfera Ketter. Dan hebben we Chabad, dat is het Joodse volk. En onderaan hebben we zeven, zeven maal tien, zeventig volkeren, dus de hele wereld. En zij kunnen niet ontvangen het licht. Het licht van de, die inge, dat ingebed in Jeshua. Vanwege Joden. Oké, okay, je kan zeggen, christenen uh, uh, um, geloven wel in Yeshua, Ja of niet? Zij moeten het wel ontvangen. En nu let op waarom christenen toch niet het hele licht kunnen ontvangen van Yeshua, De hele bevrediging. Ze hebben de smaak van, van verlossing. Iedereen ziet het. Waarom niet? Omdat er zit een buffer, gebaat zit het Joodse volk. Daarom door het niet, ac niet accepteren van Yeshua door het Joodse volk, ook de zeven onderste euh, sfeerot, oftewel, laten we zeggen, in de eerste instantie christenen, kunnen alleen maar een mondjesmaat ontvangen van die Yeshua, van het licht Yeshua. Waarom? Omdat het licht dat ingebed is in Jeshua, door de kilim van Joodse kilim, Chokma, Bina en Daad, wordt verduisterd. Net zoals maan voor Precies hetzelfde is het hier. In plaats van verduisteren het licht, door het niet accepteren van Jeshua, als Joden zouden zich onthullen tot Jeshua, betekent, hoeven ze absoluut niet christenen te worden. Ze hebben alleen maar nodig om de Mashiach aan te nemen, betekent eh, de kliketer. Dan zullen, zouden, dan zullen, niet zouden, dan zullen dat ze zeker plaatsvinden. Dan zullen hun kilim, chabad, chogma, bina en daad, worden, duidelijk. Dan zal doorheen licht, van, licht zal komen, dan doorheen kunnen schijnen ook aan de zeven onderste, via de joden naar de zeven onderste sfeerot dat is de hele kluw van wat uh, hoe de schepper zijn plan gemaakt had, hè? en dat kunnen we zien alleen maar aan die, die sfeerot hebben we niets meer nodig daarom zegt hij ook dat zijn naam zal Jeshua zijn want hij uh, zal bevrijden zijn overreden zijn volk mechadot hem van zijn um, van zijn zonde. En nu goed kijkt nu nog iets. Bijzonders iets wat ik wil nu over deze naam Yeshua sure vertellen. Als je kijkt nu in de taal hoe de Joden hem noemen. Of bijvoorbeeld in het gewoon in het moderne Hebreeuws En ook altijd zo. Wat hebben Joden gemaakt met zijn naam? Zijn naam is Josha. Josha. Men ook noemt ook Jesha. En wat ze hadden ze gemaakt daarvan? Als je kijkt naar bijvoorbeeld in een in het Joods woordenboek, in de Hebreeuws Wat ze hadden ze gemaakt? Ze hadden gemaakt van zijn naam, in plaats van Yeshua, goed opletten. hier zit een geweldig geheim. Hoe ze bij zijn naam? Goed opletten. Kijk naar zijn naam. Dat is dan uh, ergens in het midden, nog geen in het midden van de regel 22. Zijn naam is, noem, Jude, Shin, wav en ein. En nu goed, geheim wat ik nu vertel, nergens vind je. Daarom probeer je te, te absoluut jezelf te concentreren voor wat ik zeg. Dan zal je het, uh, licht ontvangen, gezuiverd worden, absolute zuivering moet je ondergaan om, om redding te ontvangen. Reding betekent alle zegeningen zullen op jou komen. <coughs> en samen met jou naar al jouw familie. Naar jouw alle verwanten. Als je zuivert, laat jezelf zuiveren. Je zal alle wonderen be be gaan aan jou gebeuren. Als je laat jezelf zuiveren. Kijk naar zijn naam Yeshua. Jud, Shin, Waf en Ein. Wat hebben nu, wat hebben de Joden gemaakt? Ze hadden de laatste letter I afgetrokken van zijn naam. <coughs> zijn naam heet nu uh, Jeshu. Dus de Joden noemen hem zo en ook schrijven zijn naam zonder letter I, zonder de laatste letter I. Dus wat hebben ze gedaan? Omdat zij zien hem niet. <coughs> ze ervaren hem niet. Dan hadden ze ein en ein betekent oog. Ze hebben hem niet in, de, in het oog betekent dat zij chogma. Ein is chogma. Oog betekent chogma. Dan betekent dat dat zij zijn, de wijsheid van Hashem niet in hem zien en die kunnen niet ontvangen. Iedereen begrijpt het? Dus de letter A hebben ze weggehaald. En de letter A in betekent ook zeventig. Betekent ook zeventig. Betekent ook zeven maal zeven. Betekent zeventig volkeren. Aan wie ook het licht via de kli Jeshua doorgesluist moet worden volgens het scheppingsplan. En dat zien wij ook. Zien wij dat deze... Profezie of de ook dat de nalatigheid, dat zij dat niet inzien, dat hij Yeshua is. Daarom hebben zij ook, en zonder de letter A'en, iedereen ziet het, zonder de letter A'en is er geen betekenis van redding. Ja, Yeshua blijft, Jut blijft, Yeshua. Zij noemen hem Yeshua, precies hetzelfde, alleen zonder letter A'en. En zonder letter A is er geen betekenis van redding. Zij noemen hem, iedereen ziet het. Als je dat niet ziet, probeer duizend keer horen wat ik zeg en probeer het. En gebed doe, alles doe om dat te zien. Hier in deze, in dat zien zal de schepper jou geven het gigantische iets wat je geen. geen uh, geen enkel uh, gebed zal je dat zoveel geven, of alle gebeden die je zal uitspreken, dat jij het geheim, geheim wordt nieuw voor het eerst onthuld. Dan noemen ze hem Jezus, zonder A'en, zonder de letter A'en. De volgende. Regel 22. We gooien zout, Haïta, limalot, et dvarasem. Asher die beer, beja denavi, limor. 22. We gooien zout en dat allemaal was om in vervulling te laten komen, limlaot, om in vervulling te laten komen. Het woord van Hashem, Edward van Hawaii. Asher de berdi sprak, bejadanavi wie, door de, de profeet, door zijn profeet, lemor zeggende. Drieëntwintig. In nee, A'alama Ara. We ben. We karu Shmo, ben. Asher pirosho het ha We zullen imanu. Hinei We zullen het is is zullen het citaat van. Hinei het in the staat in de profeten, dat het ha la mahara de macht. Ja, de macht, haal hem denken de macht, de macht, is zwanger geworden. van je led ben, en heeft een zoon ge ge laten geboren worden, geboren, baarde een zoon. We karoosmo, en men noemde hem, men gaf hem de naam, Immanuel. Kijk naar het woord goed, kijk naar het Hebreeuws. Alleen achter deze woorden kan je de schepper vinden. Imanu -el. kijk naar nou wat dit zegt. Asher, birushot, dat betekent Hakeel, Imanu, met andere, Imanu betekent met ons. En Hakeel betekent de schepper. Dat betekent zie dat Imanu, wat betekent Imanu? Iedereen ziet dit ayin, mem, nun en Vav betekent imanu betekent met ons en kel betekent Hashem die in de is in de kli gesed, dus met ons is, de, is Hashem in zijn hoedanigheid van geset dat is de naam van de, de, de als het ware de bijnaam van de Mashiach dus de eind van de eigenschappen waardoor de Mashiach zich kenmerkt. Dat Immanuel dat is een andere, dus hij had het, de profeet heeft het zijn naam gegeven als Immanuel, betekent dat de Mashiach zal ook de naam hebben van, met, de keel is met ons. Hashem, die gesed is, is met ons. 24. Waikats Josef Mishnatou. Waikats Kasher Tsivagu Malach Hashem. Waikats Et Ishto El punt 24. Waikats Josef N. Josef werd uh, wakker, wakker van zijn van zijn slaap vajas en deed kashar tsivahua malach malach kashar zoals uh, op droeg hem op uh, letterlijk malach Hashem de engel van Hashem van Hawaia vajasof en hij bracht zijn vrouw bij, ze, bij hem thuis. Bij, bij zich, bij, ze, bij hem thuis. Dus hij bracht haar naar huis. Dus hij was verloofd met haar. Maar dan verloofd. En dan, zij was buiten hem. Buiten zijn huis. En nu bracht hij haar bij hem thuis. 25. Verlooi je de Are <speaking in> the da ben to started at Buchura? Where et Kra? Shmo Yeshua? Wife and da <speaking> a <in the Bible> and he can't the In that in that breus is it a vrouw te they can't contact with her, sexual contact with her, and he? kende haar niet, dus uh, hij had geen contact met haar, we gaan het, dat totdat zij een, een, een zoon geboren had, en tussen Hakjes staat dit het bechora, haar eersteling, Dat was de, haar eersteling, het begora. We krijgen Yeshua en hij noemde aunde zijn naam letterlijk Yeshua. The volgende pagina Abisurak Dusha de hele boodschap al Matai volgens Matai Perik Bet the tweede perk. Bet dus de perkbed. En hier zie je dat die, die eerste verse, waar het eerste vers wordt niet, geen lettertje staat, geen cijfer staat, maar vanaf alleen vanaf het tweede. Weg hier. Hij hoeft niet, waarom doe je dat, die, waarom doe je die regelnumeraties? heb <laughs> <Let> je <me> nodig. <know. laughs> okay, gewenning. Oké, okay. gewenning, oké. Hier hoef je niet uh, re regelnumeraties te We geven. Weg hier. זה בימי בי מעורדוס כאשר נולד דולາດ וישוע בדלכם יהודה ויעו ב volgende מגושים מארץ מזרח ירושלים wij mij Hordos, en dat was in de tijd van de uh, Hordos, dus de regeerder in Judea was Hordos. Herodes. Huh? Maar wij moeten nu kijken naar de Hebreeuwse naam. Dus zijn naam was Hordos. Eerst vertaal ik dan zo en dat was, dat was in de dagen van Hordos, dus Herodes, maar vanaf nu hebben we dat Hordos. Amelag, de koning, de koning Hordos. Zijn naam is Hordos. Dus Yeshua, Toen Jeshua toen werd geboren Jeshua. Bethlehem in de plaats dat heet dat heet en leggen, kijk, leggen wordt geschreven niet in één keer, zoals met dat. Maar leggen. be, betekent in. En dan wet, bedleggen. leggen betekent huis van brood. Leggen is brood. Bij be, leggen in het huis van brood. Ierhoede van uh, de regio. Een gebied, Ierhoede. Want alle twaalf... Alle, de alle dus stammen hadden, was verdeeld Israël over die stammen. Het was een stam Zijn gebied. Wajavou Megushim. En daar kwamen tovenaars. Het woord gebruikt hier. In, in het Hebreeuws wordt gebruikt het woord Megushim. Niet, niet Chachamim. Chachamim ja. Gachamim betekent. Uh, wijzen, van het woord gochma. Dat zijn Torah geleerden worden genoemd wijzen. Maar dat waren de Oosterse uh, Oosterse wijzen. En, ja, dat zijn de tovenaars, bezweerders, waren ze. Doe er niet toe. Ze wisten wel dat het Yeshua was. Maar dat waren natuurlijk toven, uh, bezweerders of magiërs, kun je dat zo zeggen. Ja, beter te zeggen, Natuurlijk, het Nieuwe, Nieuwe Testament noemt ze wijzen. Wijzen uit, ja, wijzen uit het oosten. Maar het is wel, Megoshim betekent bescheurders of uh, magiërs, kan je zeggen. Meer er uit het oosten land Jeruzalem. Dus ten oosten uit in eerste uit het land naar Jeruzalem. En twee, bij Jomru. A jei mela he yulad... Asher julad, asher julad. Volgende, raïnu et kochavo bij we navo le Punt. Twee. We jomroen zei hadden gezegd. A melach. A waar. Is de koning van de joden. Goed kijken wat is dat? Waar is de koning van de joden. Van je Asherjula die geboren zou worden. Die Reino, want we hebben gezien, het kochavo, zijn ster. Bamizrach, in het oosten. We en wij zijn uh, gekomen, legishtahavotlo, om voor hem, neer, het, voor hem neer te... Als men dat echt valt... Hè? Niet, niet, op, niet op de knieën, maar helemaal op de vloer komen. Buigen? Nee, buigen is alleen maar... Nee. Okay. Op de vloer gewoon... Gewoon op de vloer, op de vloer komen liggen voor hem. Dat betekent hier is Dus niet alleen op de knieën, maar voor hem... Uh, ons voor hem neer te werpen. Neer te werpen, heel goed. Om, om, om ons voor ons neer te werpen. Voor hem. Voor hem ja, om ons voor hem neer te werpen en is. wat is het verschil zeer, zeer fijne. eigenlijk al dat soort dingen komen uit de hele getal is waarom, ze, waarom is het zo waarom niet buigen, waarom niet buigen, waarom niet op de knielen waarom, waarom neer zich, zeg je dat neerwerpen, neerwerpen waarom neerwerpen voor hem en niet waarom is het niet genoeg om gewoon uh, knielen. omdat dat is ketter natuurlijk dat is de ketter en voor de ketter een lagere die komt naar de ketter die maakt zichzelf als, als embryo als, als embryo, betekent embryo kan nog niet lopen ja? net als die heeft nog geen geen pootjes geen pootjes die, die lopen en dan is het betekend dat hij gewoon net, of hij gewoon licht liggend is, geen partsouf heeft. De islam, de islam is Die neerwerpen, maar onderwerpen. Ja, oké, okay, maar ik zeg het, we, we, we, dat is duidelijk. Dat is wat de. Hè? Baby. Ook, Ook baby ligt op plaat, ja? Baby ligt plaat. Kan niet, kan niet, kan niet, en niet, niet. Gewoon plaat betekent geen partsouf. heeft. Geen lichaam, het lichaam kan nog niet zitten. Zitten betekent, wanneer het kindje bijvoorbeeld gaat een beetje zitten, betekent dat bij hem wordt ook gagat ontwikkeld. Wanneer een kindje ligt, helemaal plat, betekent, die werkt alleen maar met nehi, met nihi, ne alleen met het onderste, denk ik, alleen met het onderste gedeelte nihi. alleen met wit voetjes, en zijn hoofd, en zijn, goed, en zijn hoofd, en zijn lichaam en zijn midden, romp, zijn op het niveau van zijn benen. Iedereen ziet het? In de toestand van baby. Dat betekent een romp. Dus middenstuk, midden, middenlijf, middenstuk van het, lijf, van, het, van het lichaam. En het hoofd zijn op het nog, nog niet ontwikkeld, nog op het niveau geestelijk. Nog op het niveau van... De benen, Dus daarom ligt hij zo. Op die manier is ook uh, in het materiële zinweer. Wanneer een kindje eet, uh, dat is pas, dat is. Wanneer een kindje gaat eten, een beetje langzamerhand graan gaat eten en andere dingen, dan gaat hij een beetje gaan zitten. Zitten, stap voor stap. Gaat hij zitten, zitten, maar gaat hij nog niet lopen. De volgende stap gaat hij zitten. Betekent bij hem wordt hagat. De middenstuk wordt het middenstuk wordt bij hem ontwikkeld. En pas later, wanneer hij dan al op zijn voetjes komt te staan, dan heeft ook, uh, verkreeg hij ook, uh, als het ware, langzamerhand hoofd. Het hoofd werkt nog niet, maar kan, ook, kan al staan. Dat, is, dat, is, dat betekent dus dat, dat zij zich neerwerpen neerwerpen voor ze, we zich neer, we willen zich neerwerpen, zeggen ze. wij kwamen om ons neerwerpen voor Hem. Drie. Ja, ja. Drie. En ook uh, de de rest kan je ook zien dat ook in de in de in de tempel ook dat uh, dat op, op speciale gelegenheden, feestdagen, wanneer de heil, het Heilige der Heiligen geopend wordt, ja? dan uh, en, you know, en gewone, gewone synagoge is dan de Heilige der Heligen, wordt als het ware symbool, symbool daarvan, is de plaats waar de Torah geplaatst wordt. Dat is dan als het ware, als het ware symbolisch Heilige der Heiligen. Maar eigenlijk. Uh, eigenlijk is het allemaal zinnebeeld, het zinnebeeld, heilige der heilige. En de kist waar de Torah ligt is alleen maar het zinnebeeld op de redding, op de redder, op de Yeshua. Eigenlijk, alleen de Yeshua, alleen wanneer de mens komt door de ketter, tot de Yeshua, dan kom je tot de, het heilige der heilige in, de, in de mens. Dat betekent dat jij van binnen de mens buigt zich neerwerpt voor Yeshua. Duidelijk? Ook wij doen ook bij, bij jou moet je het ook zo doen. Telkens wanneer jij komt tot Yeshua, betekent dat jij net of jij neerwerpt jezelf voor, voor Hem, betekent voor de klikketen. Want daar in de kleeköter zit het licht van de vader. Niet dat voor de mens, waarom, niet dat je voor de mens jezelf uh, neerwerpt. Maar de kracht die zit in deze naam. Drie oei hi Hordos Amelach. et die vreem. We geradu. We hol imo. En nu goed compleet hij ons vertelt. Wat hij ons vertelt. Drie. Weihi. En het was. Die <laughs> schmoor Hordos Amelach. tunu De koning Hordos. Horde. et die vreem. Hun woorden. Wee gerad hoe en schrok hij. En de hele Jeruzalem samen met hem. Kijk, dat hij schrok, dat kan ik mij best voorstellen. Dat is begrijpelijk. Dat hij was aangesteld over Israël. Ja, over Jeruzalem. En over, over Judea. Dan natuurlijk als je hoort dan dat er koning van de joden, joden is geboren, dat het gevaar vormt. Dat hij gevaar, gevaar vormt voor hem. Maar waarom? De hele Jeruzalem moest ook schrikken. Vierde, volgende, het volgende vers. Eigenlijk, de hele Jeruzalem had moeten... Uh, jubelen of niet want zij waren toen geweldig onderworpen aan die Romeinen dat is een verschrikking en als je hoort dat er een koning van, een koning van Joden is geboren, nou dan moet het toch wel iets hoop zijn en toch wel, maar wij zien het wel dat hij, wat in dit document zegt, jongens, de hele Jeruzalem was ook schrok samen met hem. Dubbele punt. Maar kijk maar als je, als je nu bijvoorbeeld zegt deze naam noemt voor een andere jood, dan schrik je ook telkens al die, al 2000 jaar. Schrikken ze daarvan, van deze naam. Het is merkwaardig dat het zo is. Omdat in deze naam nog een keer zit de kracht om door te komen tot de plaats in de mens die niet meer van deze wereld is. Tot de kern, tot de waarheid. Tot de echt het absolute kern van de, in de mens. En wanneer deze naam uitgesproken wordt, dan deze naam die krachtig invloed uitoefent op de mens. En dat komt dan te stoten op, de, als, uh, op alle krachten van de mens die, zich, die hij als waarheid zich heeft aan, uh, uh, uh, beschouwd als waarheid. En dan deze naam is doordringd. De kracht van deze naam doordringt alle waarheden, alle schijnbare waarheden van die mensen. En doorheen komt, en dat doet een geweldig pijn. Dat heb ik. En verschrikkelijke pijn. De waarheid te zien, Henk. De waarheid te de waarheid zien is of te richten jezelf naar de waarheid, is een verschrikking. En ja, en dat de kan, je de tekortkoming dan zien. Precies. Dan ga je pas zien, en dan, dan in die verschrikking, in dat tekort wat je gaat zien in jezelf, daar zit, erg dunne, dun draadje van de redding. In, in die verschrikking zit, deze, dat zo'n draadje dat van de reding. Kijk nou hoe Yeshua was voor zijn overleveren aan ja, aan de joden, mm. aan dat hoe hij welke verschrikking hij beleefde ook zelf. Omdat hij zat in het vlees in en bloed. En welke verschrikking moest hij ondergaan, want hij kwam tot de absolute diepte, absolute verbondenheid met Hashem, en van aan de ene kant, absolute verbondenheid, hij zag de schepper, en tegelijkertijd, hij was nog in een lichamelijk, zat zijn lichaam in het lichaam, in, zat zijn ziel in het lichamelijke, en daar zat hij wel, zag hij dan, dat zijn doel, zijn, go, zijn doel om de redding te brengen hier, en hij moest het Volbrengen dat. Hij kon niet nee zeggen. En hoe welk verschrikking er was. Zo moet het ook bij de mens die de waarheid, de echte waarheid wil accepteren, steeds dieper gaan naar deze waarheid. Ook deze verschrikking, prachtige verschrikking, moet je ook. Want daar in die verschrikking zitten zeer dun, dun draadje van, van de redding. En niet in iets anders. Wei et kol rashei hakohanim, wei a'am, wei al otam limor. En hij verzamelde het kool Rashea Kohanim. Alle hoofden, betekent belangrijke, alle belangrijke hoofden betekent belangrijk. Alle hoofd, uh, zeg je dat, priesters, hoge priesters. Alle hoge priesters. We sofray haam en de Torah geleerden van het volk. Sofrei is hier van het woord cijfer, van het woord boek, boekgeleerden. Sofrei komt van het woord boek en Torah geleerden, boekgeleerden, haam van het volk. We ishaal en hij vroeg otam hem hen en hij vroeg hen lemor zegende. Hefo war yewaled zalmashiyach di mashiyach gebore worden. Want alles must kloppen, alles must Zain so as de de Torah gesegt had en so as de like de hele Tanakh over Yeshua hat gesproken. Five. Want de hele Tanakh spreekt van Yeshua. En daar moest je, daar wilde hij dat zij hem zo, zouden vertellen waar het is, waar de plaats was. Wij omroelo, bevet lechem je hoede, kiegeen katoewe, bejaada Vijf, wij en zij zeiden tegen hem, bevet lechem in de stad, in de stad, bet Jehoede, in het gebied van Jehoede, die geen want het zo is het geschreven, Bejadanavi, door de profeet, zes. Wat abet lechem er het Jehoede, en ga Balofei balufei Jehoede, Imimha, <tot> jeitze, Moshe, Asher, e et, ami, Israel. Zes. Wa is ta bet dat zijn de woorden, aanhaling van zijn van de woorden van die profeet. Wat ta bet lehem en jij, bet Jehuda van het land Jehuda. Een Ha Zair is niet de kleinste, Zair betekent jongste, en jongste is ook kleinste, maar Zair betekent jongste, is niet de kleinste, niet, niet de jongste, Me alle Yehuda Jehuda van de leiders van Jehuda. Kimim want van jou, Jeze Moshel zou... De regeerder komen. Moshe betekent de regeerder. Goed oplet elk woord. Yeshua. Dus regeerder zal komen. Asher Jere, die Jere, die zal hoeden. Jere betekent hoeden, net zoals een. een men, zoals de. zo dat. Een, de hoeder van een Vej is ook wordt genoemd zo, die zal hoeden, het Ami Israël, mijn volk, Israël, zie je wat het is, dus, dat that is dus that is de, van boven van de Schepper is het nog, in de Torah zelf, staat het dus de voorspelling, of als ware voortekenen, staat dat um, de de de regeerder over, uh, het volk, over, over het volk Israël. Dat hij zal dus in bed liggen, geboren worden. Zeven. Askara hordos la megushim. Baseter. La yachkor la A Asher nir a hakohev zegen as kara hak gordos. Dan gordos riep la megushim, de die uh, magiers, baseter in het geheim, vayak ja, hoor en hij onderzocht hen om te weten haet de tijd, de tijdstip, aga waarop de, de ster verschijnt. dubbele punt acht. Waar is lacham? Waar is lachem? Betlehem? Waarom? Luchu? Hikru? Hative? Kintsaun, auto. De volgende regel. We het hem li, wa we avoa, lehishtachavot lo gamani. Acht, we isalgem en hij zond hem bed leggen, naar de bed leggen. We jomaren, hij zei hij, zei de gaat, gaat. Heet het goed onderzocht, onderzoek, goed al het ware naart ten aanzien van de kwestie van de jongen. Maar ja, en het zal zijn, die Tim Zaun, en zo so dat het zal als wanneer jullie hem zullen vinden, of hem, en wanneer jullie hem zullen vinden, we gaat hem en vertel. Nee. Wa wo, en ik zal komen, om hem, om voor hem neer te, om, om mij voor hem neer te werpen, om ook, om ook, dat ook ik, mij voor hem, zal neerwerpen. Nee. Wij kisham am, את יברי המלח בפולכן הרייכל ויילייכו ואיני הכוחה ואשר ראו ומיזרח הלך לפני עד אשר בה ויעמוד ממהל ואשר היה שם הילד נכן וייגי en het was, kisham am meelach, toen zij hoorden de woorden van de koning. De volgende regel. Wij je en zij gingen weg. We ze hier. Akochav, de ster, asheraou van Mizrach, die zij in het oosten hadden gezien. Allah lief ging voor hen. Ada sherba totdat die kwam, stond en stond Mimaal, boven, Stond op, boven, La, sherhaya boven, Daar, waar de jonge was. Kien, Vajur, u, etako, wij smaakten simchagdola, ad meod. Wijer, u heeft ook haf en zei zagen de ster. Wij smaakten simchagdola en ze, ze gingen zeer veel vreugde en ze hadden veel veel vreugde, zeer veel zeer zeer veel vreugde. Ad betekent zeer veel. En wat verder zal gebeuren, zullen we horen op de volgende.